Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Heer Boekraat met het NOS Journaal. In Rusland zit achter de grote hekaanval op de Amerikaanse overheid die al maanden aan de gang is, heeft minister Pompeo van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij heeft daarna eigen zeggen bewijs van in handen, maar dat kan hij niet openbaar maken. Afgelopen week kwam naar buiten dat Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven massaal geïnfecteerd zijn met kwaadaardige software. Rusland ontkent betrokken te zijn bij de hack. In reactie zegt de Russische ambassade in Washington dat het land geen cyberaanvallen uitvoert.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 Artsen verwachten dat het coronavirus elke winter zal terugkomen... en dat het daarom in die periode druk blijft in de ziekenhuizen. Om die drukte op te vangen, pleiten de artsen in het AD... voor speciaal winterpersoneel. Dat zijn mensen die winters op de intensive care worden ingezet... en de rest van het jaar iets anders doen. Er wordt nu tegen corona gevaccineerd, zeggen de artsen. Maar het is nog onzeker hoe goed het vaccin werkt... en hoeveel mensen zich zullen laten vaccineren. Het coronavaccin van Moderna is goedgekeurd in de VS. Dit weekend worden waarschijnlijk de eerste 6 miljoen doses geleverd. Het is het tweede vaccin dat de Amerikaanse medicijn goedkeurt. na het middel van Pfizer en BioNTech. In Europa wordt op 6 januari gepraat over goedkeuring van het Moderna-vaccin. Het weer. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking... en vanuit het Westen enige tijd regen. Het wordt 12 graden. Morgen zo goed als droog, bij een graad of 10 dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen drie kilometer file met ruim tien minuten vertraging... want er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw sniep. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Okay. Kerst! ZFM! Dit is kerst met ZFM. Met menu, Tobak leeft. Yes, Toebak leeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Yes, goedemorgen. En ik start straks een heel leuk, vrolijk kerstmuziekje. En daar gaan we de meest vreselijke berichtgeving over doen. Maar zo'n kerstmuziekje op de achtergrond maakt het altijd weer goed, hè? Maakt dat verzachte pijn gewoon. Ik vind het ja. heerlijk om te horen. Gewoon het nieuwste wordt voorgelezen over, onder een heerlijk kerstbedje. Wat mooi. Heerlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. gewoon. Net als al die... in de Efteling met Small World. Ja, it, uh... precies. Je ziet de meeste ellende aan je voorbij trekken. Maar op de achtergrond hoor je van die hele zoetsappige muziek. En ja, dan hoor je berichten over Boko Haram, die jongens heeft ontvoerd. Maar op achtergrond hoor je een heerlijk stukje muziek. Ja. Heerlijk, en dat gaat ook gewoon door. Ja, nee, er wordt best wel geluisterd naar onze ideeën die wij hebben over radio maken. Goed, welkom bij dit radioprogramma. Not. Not, <laughs> Not. precies. Is, is, dit, is dit er nou? Nee, dat die anderen doen. Nee, dit is niet Hugo de Jong, toch? Zo goed vond ik hem ook weer niet. Nee. Nee, nee, je moet dat liedje opzetten van... It's beginning to look a lot like Christmas. Ik begreep oh. no. dat dat liedje eigenlijk uh, met Thanksgiving toen uh, Een hit is what? uitgebracht. Omdat okay. het eigenlijk Thanksgiving was. Dus, uh, en met Thanksgiving beginnen ze al uh, hun kamer helemaal mooi te maken. Oké. Okay. Nou, ja. Ik heb wel deze voor je nog jingle even. Bell, ja. Jingle. All the way. Ik wil onze... Ik bedoel, heel ja, goed. Oh, oh. Ja, in deze prachtige studio zijn ja? het allemaal goed. We hebben ja? hele vredige gevoelens over ons. Precies, het is hard gewerkt. Oh, nou goed, afgelopen week is de week. Dus ook dat we voor het eerst in lockdown zijn gegaan. De winkels zijn dicht en dat vinden we zo moeilijk. Ja. Nou, ik vind het helemaal niet moeilijk. Nee, ik vind het ook niet moeilijk. Zolang nou, dus mijn... die supermarkt maar open is, dan ben ik al heel blij. Precies, daar gaat het om. Die supermarkt, er moet wel wat in mijn mond gestopt kunnen worden. Ja, ja, je moet er jammer ook van die... Uh... Dat je bouillonblokjes niet meer hebt en dat soort dingen. Dat is heel erg, want met dit weer ga je soepjes maken. En de zo. smaakversterkers in het leven, die heb je gewoon nodig. Ja. Ja. Echt? Is dat zo erg? Die E-nummers e en zo. Ja. Al die E-nummers wil ik wel hebben. Ja, je schijnt wel een recept dat, dat je zelf bouillon kunt maken van die uh, van poeder. Oh, dat, dat lijkt me nogal veel. Maar al dat vermoeiend. vind ik wel weer te veel werk. Dat lijkt Echt me alweer vermoeid. Alles zelf te maken. Ik, ja, ook gewoon, dat, ja. ik zit op de bank of ik lig in foetishouding. En ik wacht gewoon dat er. Uh, Iets voorgeschoteld wordt. Ja, wordt. Kijk. Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk ook wel fijn. Ja, dat is ja, zeker leuk. Ja, als ja. Ik, dat, ja nee, ik zal het toch zelf moeten doen. Ja, je bent alleen, dat is helaas. Nou, heb je nog een vreselijk bericht? Want ik heb even zo'n muziekje nu. Een vreselijk bericht, ja. Nee, nog niet, hè? Nou, dat de mensen heel erg ontstemd zijn... dat wij pas in uh, januari geprikt mogen worden. Ja. En niet, uh, en niet uh, gelijk al... 28 december was het of 22 december. Het was er heel snel al. Uh, ja, Ze zijn niet. al aan het prikken hier en daar, toch? Ja, nou, hier meestal in de zorg. Ik mag als eerste, dan mag ik de naald krijgen. Natuurlijk. En ik weet je zorg. al wanneer? Ik ben de soldaat. Ja. <laughs> ja. ja. ja ik, geen idee, mijn uh, leidinggever is er maar bezig. Dus, oh. uh, ik zag de pas geleden dat ik uh, de bonus heb gekregen. De 1000 euro bonus. Oh, nou, ik zal je straks een heel leuk plaatje laten zien over... <laughs> over uh, over de vaccinatie. De vaccinatie. Er leuk. Er zijn, zijn echt zoveel leuke berichten over daar in ja. afbeeldingen. Dus met een leuk plaatje. En natuurlijk een kerstplaatje. As a bit of a blow, I'd be a dear and get over here so we can warm each other from the snow. Oh. Zappig plaatje, een balladeer. En uh, dat is een bandje natuurlijk met uh, Maurinisch de Goederen. Ja, Goederen, Ik moet even kijken. Want ja, ik heb een tijdje geleden in de studio gehad. Volgens mij is het alweer 15 jaar geleden of zo. We hadden nog een, een donderdagavondprogramma. En uh, daar waren bandjes die er live kwamen spelen. En een balladeer was daar een van. En uh, het duurde niet lang of ze hadden toen uiteindelijk ook nog een grote hit. En dat was deze plaat. And A swim with Sam. Dat was toen de grote doorbraak voor deze Maurice van Goederen van uh, balladeer Grappig. Ooit is gevraagd hoe het ook weer ontstaan was, de naam A Balladeer. Nou, ze wilden eigenlijk Balladeer, maar Balladeer was nou weer een een of een een andere track van, geloof ik, live, als een band. Toen dachten ze, nou, dan zetten we gewoon een aardje voor, dan wordt het A Balladeer. Nou, dat vonden ze wel een goede oplossing. Dus, uh, nou goed, dit was een van de kerstblaadjes die ze maakte in 2017. en uh, Het loopt natuurlijk tegen het einde van het jaar. En, nog, ik, wil even, ik wil even kracht Woorden, want in de krant vandaag ook te lezen dat het misschien toch wel een beetje de hand gaat lopen. Vuurwerkverbod, je mag niet op straat, je mag geen feestjes. Dus wat gaat er met de auto niet gebeuren? Nou, ik hoor sowieso al van mijn jeugdafdeling thuis dat het echt veel mensen zijn met vuurwerk. Ja, en dat en mensen is een allemaal heel leuk gaan spel Dat vind ik ook zo bijzonder. Dus ik heb even duidelijke woorden. Uh, meneer van Grapperhaus, ik kijk u even aan. Even duidelijk nu. Even, even, even toelichten. En dan krijg je dus echt... Uh, dat uh, strafblad, ja? niet uh, wat nu is bij die coronaboetes. Nee. Doe het niet. Nee. Je krijgt een forse dau. Oh, zoals dat uh, in de straattaal heet, uh, ja. van de strafrechter, maar los daarvan. Nou. We doen het nu even niet om wel... Nee, het is duidelijk. Er komt hard binnen dit. Echt. Oh, ik hou me hard Zegt. Als ik word gepakt, zeg... Wat een duidelijke woorden van deze grappere Een dauw krijg je. Je krijgt een dauw of zo. Dus ik weet niet. Ik denk dat je daarmee uit moet kijken. Want als de politie, zeg maar, uh, dat gaat uitvoeren en er worden filmpjes van gemaakt. Nou, dan weet je het wel, hè? Want uh, de media kunt er al een mooi spektakel van maken. Nou goed, ik start weer een leuk muziekje, dus ik zal zeggen. Kom erop in die drama berichten. Ja, ja. ja ik zie hier Wie is het een bericht dood? dat de Britten. Ik wil alleen maar dooie berichten, hè? Dat. Ja, dat gaat over dooie vis. Oh, dooie vis. Britten okay. hamsteren, vis en chips in Flevoland. Oh. Want het typische Britse gerecht vis en chips komt uh, grotendeels uit Flevoland, uit Urk. En meerdere bedrijven uit de provincie zien hun export uh, naar het Verenigde Koninkrijk nu flink toenemen. Ze zijn dus echt aan het hamsteren. Oh. Dus uh, ja, het is ook niet weg te denken uit de Britse cultuur, die vis en chips. Hoe zit het eigenlijk met die winkels? daar? Blijven die wel open door de corona? Want dit heeft meer te maken met de brexit natuurlijk, toch? Ja, dit heeft te maken met de Brexit. Ja, ja met het blauwe ja. monster. Ja, is dus, uh, 1 januari. Maar ja, wordt het te zacht of een harder? Maar volgens mij wordt het gewoon geen Brexit, omdat ze dat gewoon niet geregeld hebben. Nee, Ja, nou goed, hier in Nederland, is over van die spotjes met het blauwe monster, kijk, dat je het blauwe monster niet in één keer voor je vrachtwagen hebt, heb je niet geregeld. Nou, dan kan je echt urenlang in de rij staan. Maar ze Zoiets... zeggen dus dat de export nu op dit moment in, uh, in Flevoland echt iets met van 50% uh, is gestegen. Ze zijn dus echt flink aan het, uh, aan het hamsteren. Ja logisch. Ja. En wat ze zeggen ook al, een Brit gaat nooit meer of minder vis eten. En in januari wordt er ook echt een daling in de export verwacht. En hiermee komt dan het gemiddelde exportpercentage naar het Verenigd Koninkrijk ongeveer gelijk uit. Ze dekken zich gewoon echt in. Ja. Ja, ja, ja, Nou goed. Op gepaste afstand staan ze te, wa te wachten in Blaricum. Mensen op straat. natuurlijk bij de. Ja, sommige winkels zijn natuurlijk wel open slagers en uh, vissen. Uh, vissenmarkten uh, en zo, zijn wel open. En mensen staan gewoon echt buiten in de rij... om zeg maar een boodschappen te doen. En daar zijn ze ook wel een beetje bezorgd over. De winkels vinden het wel prettig, die hebben zoals... ja, ik hoef niet zoveel personeel aan te nemen... want heel veel mensen staan gewoon buiten. Dus ik krijg gewoon elke keer iets van vijf of zes mensen binnen... Dat oh ja, ja, Dan worden ze niet gek. Ja. Dan worden ze Heel niet gek. Dus, en hij zegt van ik vind het prima dit allemaal hoor. Ik heb het nog nooit zo goed gedraaid. Dus er uh, ja. zijn winnaars en er zijn verliezers. Maar uh, echt de speciaalzaken die doen het goed. En die andere winkels worden allemaal gecompenseerd. We zijn weer fanatiek aan het... Ik heb vanochtend weer gezien dat ze weer bomen aan het planten zijn... Allemaal geldbomen, dat het goed komt. Goed gestart, ja. onder andere stand voor de bericht. En natuurlijk een stukje geschiedenis. En hier en daar een plat met een gitaar erin. Of wel een gitaar. Sportteams. Ja, de clubs zijn dicht, maar zij gaan gewoon verder met muziek maken. Camel Crew. This cavalry is on the house. Service is slow. All the glasses are stay. So andrarch en loller tobak leeft morning breaks it's a sobering thing but i'm here toch nog altijd dramatiek zitten in, in die hele kerststemming ook, hè? Ik hoor zo zoet van al die kerstfilms. Ja? Oh, die houdt niet op. Oh, ik, ik, ik heb een filter erop zitten op mijn televisie. Oh, komt er niet doorheen. <laughs> heel goed, heel goed. Echt. echt. En dan kan, als die WEM-plaat voorbij komt... Wat een plaat. Die komt ook niet door mijn filter heen. Echt, dat gaat er niet voor. Maar goed, dit is wel een kerstplaat erop. Maar ja, ja, door die WEM-plaat had ik ja? wel... Ja? dat ik denk van... oh, ik ga dat ene, ene nummer nog eens opzoeken... en dat Young Gun, dat is wel een lekker nummer van een... Oké, okay, oh ja. Young Guns, ja. go for it. Ja, ja. leuk. leuk Met Andrew Rickley. Wat is er van Andrew Rickley geworden? Ik vraag het me altijd af. Ja, ja ik vraag ik bedoel, het me ook af. Zal ik, ik zie, Ja, ik, ik heb hem nog wel eens gezien. Van die hele drukke pakken had hij aan. Heeft hij niet iets in de mode gedaan of zo? En uh, verdient hij nog een beetje geld aan ja. dat, uh, aan dat kerstplaatje van Wem? Wat ze nou elke keer weer... Gister, gisteren was het ook was het, was het bij uh, M, was dat? Bij Mariek. Uh, dat, uh, dat die weer gezof, gespeeld werd door een band. En die dan op hun eigen wijze spelen. Denk ik van Wat leuk om dat nummer een keer te spelen. Enig. Wat uh, origineel. Er zijn natuurlijk helemaal geen andere kerstplaten. Doe die plaat van Wem maar. Oh, hij, heeft, hij heeft het nummer geschreven. Doe they know it's Christmas. En ik denk dat hij daardoor natuurlijk gewoon nooit behoeft te werken. Nee, dat het denk ik ook. nummer Shake. Shake. Goed. Ja, dat, kan, dat zeg ik eigenlijk. Welk smaak is dat? Aardbeien? Ja, ik ja. banaan? Ja. Banaan vind ik het wel lekker. zo'n een shake. Nou, ik Uit, denk het. dat hij daar gewoon nog van uh, aan, uh, aan het kersje uh, is. Ja, nee, dat zou best kunnen. Ik dacht dat hij op een motorsport. Hij heeft geprobeerd. Had. Hij heeft geprobeerd. Oh, ja, hier ziet hij toch. nog. grappig. Uh, ja, hij zocht zijn heel in Hollywood als mogelijke filmacteur. Hij ja? was niet succesvol. Hij slaagt er niet in om de, om de lijst te veroveren. Ja? En hij uh, heeft ook nog. Uh, hij is oprichter geweest van de Britse popformatie Banen. Banen. Wist je dat? Nee, dat is ik niet. Nee, ik weet wel dat is de finis van de Dat is uh, een bij een Meidebent, hè? Ja, dat is een me meidebed, klopt. Maar goed, uh, dat is het uh, feit dat we het over kerstplaten hadden en dat de van Wem helemaal spuggezat zijn. Ik weet wel dat hij net uitkwam in de jaren tachtig... Dat ik het toen na, na twee weken was ik er al klaar mee. Moet je nagaan. Ik loop er nu al. 20 jaar, 25 jaar tegen een aantal kotsen gewoon. Maar goed, uh, daarvoor hadden we nog een sportsteam... en die hadden dan plaats, uh, Camel Brew. Ik heb, werk nu even de playlist af, want als je denkt... waar heeft hij daar weer over? En verder vandaag in de Telegraaf stuk te lezen... de vergelijking tussen uh, het Friese platteland... of ze daar zich een beetje aan de regels houden. Hè? Die Friese zijn toch een ontzettend eigenwijze volk? Maar nee, ze zijn zeer volgzaam. Nou, ze hebben ook alle ruimte daarvoor om dat te doen. En dan hebben ze een, uh, uh, weet het, een burgemeester Klaas... Uh, uh, uh, Acriola, Moet je het uitspreken? Of uh, uh, Agricola... Kan je het ook uitspreken zijn naam? Maar goed, die uh, laat op zijn fiets even zijn dorp zien. In de gemeente waar hij, uh, waar hij werkzaam is. En dat ze hier weinig besmettingen hebben. Bijna niet. Uh, in het begin hadden ze zeg maar drie besmettingen geloof ik. Of vier. En uiteindelijk gingen de jongens naar school. Toen kwamen er in ieder geval 35 besmettingen. Geen doden zover hij weet over, uh, aan de corona. En hij zegt... Ja, hier zijn de mensen wat meer volgzaam. Er is wat minder druk... Mensen lopen lekker buiten even. En dan hebben ze later even Rotterdam bezocht om te, te vergelijken. En in Rotterdam, ja, nou, dat paalt het eruit natuurlijk. Dus sowieso wonen nog boven. Bovenlijke... Welk, welk plaatsje was dat dan? Dit was Damwold. Damwold, het Friese Damwold. Oh ja. En dat, ja, logisch. Leuke ver, ver, ja, vergelijking natuurlijk. Ja. Ja, dat is het platteland. het is toch zo dat Friese ook, vind ik, die zijn uh, ook wat afstandelijker hoor. Die zijn niet zo uh, van zoenen uh, en hey, hoe is het en omhelsen en dat soort dingen. Zo zijn ze niet. Nee, klopt. Ze wonen natuurlijk sowieso al heel ver uit elkaar vandaan. Ja. Dus we moeten altijd eerst even wennen. En, uh, goed, je zou denken dat ze wat dwars zijn dat ze denken... nou, die regels gaan we ons niet houden. Net zoals met het Zwarte Piet gebeuren. Dat was ook volgens mij in Friesland, ja, toch? Ja, dat zou best kunnen, ja. Maar ja, dat is net weer even wat anders. dat zijn uh, rituelen, dat, zijn, uh, dat is iets van, iets van Nederlandse bodem. Dat moeten we beschermen. Maar goed, ja. uh, het is wel weer geinig om te, te uh, realiseren. Ik woon zelf ook in de stad. Daar is het gewoon wel wat druk. Ja, dat is zeker uh, waar. Het is gewoon een beetje druk, ja. Ja, goed. je hebt wel weer een hele lijst vol met uh, berichtengevingen. Ja, ja, ik zie hier dat, dat in heel veel hebben toch de kindertjes toch nog even, op het allerlaatste moment hebben ze hun zwemdiploma mogen halen. Oh. Want uh, waarschijnlijk, hè, dat zijn ze ook omdat al, alle zwembaden waarschijnlijk ook op slot zouden gaan, hebben ze nog gauw even het af, afzwemfestijn kunnen regelen. Dus uh, dat is wel heel mooi. Ze zijn allemaal, hebben ze hun diploma gehaald. En ze zijn allemaal helemaal blij. Dit dus, doet uh, denken aan um, Bruce Almighty, weet je wel. Uh, het voelt nu bijna zoiets van: iedereen op school. Uh, zullen we doen? Iedereen gewoon een diploma? Klaar? Dat is wel, wel zo eerlijk. Weet je ja. wel. Net zoals dat. Want jij die... wint de loterij, hè? Dat Want bedoel dat, ik. Weet je wel, krijgen de... ze allemaal een tientje, geloof krijgen ik. krijgen ze allemaal een euro of een inleggeld <laughs> ja. terug. Ja. Dat moet bedenken. Al die post het op die computer. En uh, ze wilden allemaal graag winnen in de loterij. En Bruzelmeid ja. die zegt: well, Prima, ik zeg ja tot alles. Ja, nou, maar ze zouden anders dit weekend pas afzwemmen. Oké. Okay. Want het was. Af... Maar ze verzuipen straks wel allemaal. Maandag wordt het verkondigd, hè? Ja. Dat is het hoogtepunt van de week natuurlijk. Ja, ja. Maar je merkt, ik, ik heb, ben woensdag naar de markt gegaan. Ja. En de markten mogen gewoon open. En het ja, tuurlijk. Was gewoon het, het was gewoon druk. Maar wel je mond. Want je op natuurlijk. Ja, had wel. Ik toen niet op. Nee. nee? Je kon makkelijk op afstand blijven. Dat is weer wel. Maar het was wel... Er waren toch een aantal winkels open. Ik denk, van, hoezo? Weet je, de, maar, uh... Grappig is dat, be, dat bestraffen we ook. Zij mogen en dat zij wel open zijn en zij niet. En de ja. kruidvat werd verward met de Action. En de Action werd met, met de Hema. Ja, en, maar uh, de kruidvat heeft de dus blokker. ook een heleboel en, andere dingen die ook helemaal niet uh, levens van levensbelang zijn. En die moeten afgedekt worden met een kleedje ervoor. Nee, nee, meneer. Nee, ik nee, meneer, nee, blik, nee. Ik ga even een blik werpen. Van, ja. Wat heeft u een oog, oogpotloodje? Maar meneer Grootje. Nu? Ja. Dat zou wel leuk zijn. Kom, komt u even achter dit gordijntje? Ga ik u bestraffen toespreken? Als u twee euro erbij legt, mag u het meenemen. Ja, ja zou dat toch zijn? Dat is wel is ook, uh, want dit is een drogist, maar die hebben ook al... Nou, altijd ik, ik hoop wel dat het nog te, te, te krijgen is, want ik zie mijn dochter anders de straat niet meer opgaan. Nee? Nee? Dan, dan moet ik gewoon die punt slijpen. Ja, ik zeg, dan doe je mondmaskers <laughs> toch iets hoger. Nee, nee, ik moet echt dat, ik moet dat potloodje... Uh, moet ik een potloodje voor halen. Nou goed, je begrijpt wel serieus problemen daar bij Toepak leeft. Ja, Thuis. Zeker weten. Dit is in de studio. Dat is toch heerlijk om elke week hier naartoe te rijden. Oké, okay, de The Strokes, New Abnormal. Ja, yeah, mooie titel hè voor het album. We hebben al verschillende stukjes daarvan gedraaid. En dit is het nieuwe rukje wat op single uitgebracht is. Ah, how we depressed we are. Light on me dit jouw toch favoriete plaat. Ja, dit is, die belletjes op de zijkant. Houden. En ik. Uh, is er nou een vioolachtig iets? Ja, dit is echt. Het uh, ja, is een aparte muziek hoor. De Strokes! de nieuwe CD, Nieuw Abnormal. Ik vind hem prima, zonder dat. Het uh, uh, Ja, Je moet er ook even wat nieuws te denken. Het is echt dat jaren 70 geluid. Het is een beetje raar. Dat is een uh, beetje uh, uh, ja, Maar goed, Mark, Ja, dit is de nieuwe single. Die heet. Zit uh, even te kijken. In oh, godsnaam. Why are we Sunday so depressing? Why are, why are Sundays so depressing? Ik denk, uh, voor alleen staan zijn ze uh, depressive. Ja, klopt. Maar als je niet alleen bent, dan valt het wel mee, denk ik. Ja, nee, ik ja, kan me er wel iets voor voorstellen... maar het is lang geleden dat ik op zondag alleen was. Dus ik heb nu altijd het hele huis toch wel vol. Ja, ja ik vind het altijd wel fijn als de, de, de, zeg maar, de, mijn mensen even een, een paar uurtjes de stad gaan, maar dan moeten ze echt wel terugkomen, anders ga ik bellen. We zijn jullie, hoezo? Nou, je zijn best wel lang al in de stad, komen jullie terug... Berichten. Oh ja, daar waren we. het is natuurlijk alweer uh, half negen en om half negen en om half tien altijd even Zandvoortse berichten. Uh, ja goed, Rutte heeft natuurlijk lockdown ingesteld dinsdag. En er uh, was in Zandvoort toch best wel veel volk op de been. En uh, ja, uh, het is natuurlijk best wel gevaarlijk hier in Zandvoort. Uh, we hebben hier herten, we hebben hier wolven geloof ik. Hè? Maar goed, uh, de leven is inmiddels een brand was nog wel open. Hema, essentiële boodschappen mochten gedaan worden. Dus bakken de kraam. Is die, was die ook open? Die is ook open, ja. Essentieel. Kaasboeren waren ook ja. open. Haringkar. Ja. Essentieel. Allemaal. Ik heb een, uh, een uh, haringstrippenkaart uh, gekocht. Oké. Okay. Bruno was eerst dicht, maar later weer open. Uh, die ja, voor de post, pakketjes. Hè? Maar ik ben benieuwd, gaat hij nu dicht? Want heel veel pakketwinkeltjes gaan toch weer dicht omdat ze het niet uh, kunnen rondbreien. Omdat ze namelijk alles moeten afdekken. Nee, meneer, afblijven. Nee, nee, dat is niet te koop! Dat is. Uh, dat gaat weer open op 18 januari. Maar goed, in de kerkstaat was het daarentegen wel weer wat rustiger. En daar heb je minder essentiële winkels. Allemaal van die luxe problemen. luxe paarden. Daar heb je alleen maar nee, hele dure kleding en zoiets. En uh, dat is echt gênant om daar rond te lopen. En goed, het is vijf weken die lockdown. Hou nog even vol. Vijf weken? Nou ja, het valt nog mee, vier, hè? Nu vier. In Spanje Sorry. is het gewoon tot en met uh, mei. 9 mei of zo. Echt waar? Ja. Oh. Dus nou, uh, ik ken dus iemand die speciaal daarvoor naar Nederland is gekomen. Ik snap het. Dus, uh, Goed, ik, we kijken naar meer in de zandagse Ja, ik berichten. zie hier al een bericht dat er een kersttheaterklas is voor jongeren. Ja. Van 8 tot 12. En ik denk, gaat die door? Weet je wel, dat weet ik dan even niet. Het, het zou maandag, dinsdag en woensdag zijn van half 10 tot half 1. Nou ja, dat wordt dan uh, een theaterklas. Er komen honderden kinderen op af. Want <lacht> er is niks anders te doen. Nee, dat <lacht> ik, weet, ik ook wel. Ik weet helemaal niet of die doorgaat. Ik denk dat ze helaas mensen zeggen, do, doe maar niet. Ik zie ze hier al naartoe komen. Ja. Doe gauw de deur dicht. ja. En uh, we, we laten in zes personen laten we ze binnenkomen. En een rij opstellen, mondkapjes op. We zetten wat muziek. En een kerstman laten we heen en weer lopen. En dan om de. Om het uur komen er weer nieuwe ladingen mogen er naar binnen. Nou goed, andere berichten zijn natuurlijk onder andere opnieuw vertraging bij de ontwikkelingsprojecten, bouwkundige visies op Badhuisplein en Entree Zandvoort. Daar dat hadden ze natuurlijk pas alleen, hadden ze daar ja op gezegd. En afgelopen dinsdag is daar weer over gepraat. Maar er zijn nog zoveel onduidelijkheden daarover. Dat ze, nou ja, goed, ze gaan daar volgende kwartaal, uh, tweede kwartaal van volgend jaar gaan ze daar verder over praten. En ze hopelijk voor het zomer 6 daar duidelijkheid over te hebben. Mijn god, zomer 6, hè? Is het toch winter? Ja, kan je nagaan? Ze hebben daar heel, jaar, heel gauw ja op gezegd, laten we het maar doen. Maar er zijn nog heel veel uh, dingen, ik, ik, parkeren, bestemmingsplan is niet duidelijk. Samenwerking met mensen die er wonen. zon uh, uh, onderzoeken. Wordt het te donker? Gaat er te veel wind waaien daar? Dus nou, het, je begrijpt het al. Lang, langjarig plan noemen ze dan, hè? Ja, ja. Dus een meer nieuw woord, meer ja. jaren plan. Meer plan. Lang, Nou, langjarig heb ik ook wel eens gehoord. Dat is ook weer oh. zo'n woord, denk ik. Huh? Is dat Nederlands? We hadden toen bij Rusland ook dat je die plan had van vijf jaren. Of wat is China? Of nou ja, dat op school. Ja. Yeah. Uh, er nieuwjaars, een nieuwjaarsduikoprichter Ook ok van Batenburg is overleden, ja. Geleden. ja. Uh, hij, dat is afgelopen dinsdag gebeurd. Nou, hij is 90 jaar geworden. Dus zo zie je hoe gezond het is om die nieuwjaarsduiken te dat doen. Dat is wel duidelijk, Ja, ja. ja. ja. Dus 60 jaar geleden heeft hij zelf, uh, is die, uh, heeft hij het voorstel gedaan van joh, zullen we op 1 januari een duik nemen? Dat is het begin van, geworden, uiteindelijk van een jarenlange traditie. En hij was er altijd bij op 1 januari. En, uh, die in de strenge winter van 1963 was wel de meest memorabele. Hij zegt, dan werd je helemaal stijf, liet hij weten aan, de, aan de, in haar nieuws. Zijn gezondheid ging wel achteruit de laatste jaren. Hij deed niet meer mee. Ook keek Fort in de voor toe met de eretitel Unox Duikmeester ook. -ok. Oh, ik denk dat oké, okay, denk ik, maar ja. ook. -ok. En uh, de mensen moeten goed, war goed warm lopen, want uh, anders gaat het fout, zei hij. Hij is overleden, oh, toch wel, aan de gevolgen van het coronavirus. Okay. Eerder was al bekend gemaakt dat er dit jaar geen nieuwjaarsduik plaats zou vinden in Zandvoort. Het zal zeel zijn op het Zandvoortse strand op 1 januari. En misschien is dat juist wel een mooi eerbetoon aan de man die de nieuwjaarsduik in Nederland op de kaart zet. Ja. ja. Ik heb trouwens wel weer van die... Uh, je uh, hebt zo'n leuke filmpjes. Uh, ik ben de naam van kwijt, maar die hebben dan iets gedaan over dat het uh, Nieuwjaarsduik niet doorgaat. En dat er nu mensen stiekem tussendoor al proberen te duiken. Dat er iemand ze steeds tegenhoudt. Dat is heel grappig. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus ze zeggen dat het nu stil wordt, maar daar weten ze toch helemaal niks van. Het is voor invulling dit, hè? Het is ja. toch een beetje versturing vanuit de media van hé, het wordt nu stil op, op de tong. In de hoop dat ze dan nou niet uh, denken: van we gaan toch heen. We gaan lekker toch. We gaan nou, ja, je kan, nou ja, je kan niet eentje een Nieuwjaarsduik doen. Dat bedoel ik. Ja, zijn er zijn toch kleine groepjes die toch op, we gaan het toch even doen. Ja. Toch leuk? Ik laten we het doen. Ja. Uh, kijk, doe allemaal mee aan de thuisduik. Lees ik dan verderop in de krant. Dat is ook wel weer grappig. Ja. Unox brengt nu uh, alleen wikkels op de markt. Nou, op de markt ben je gezien via een internetsite kan je die wikkels kan je die afdrukken. En die uh, wikkels kan je dan weer op. Nou ja, blikjes uh, plakken. En dan kan je daar zeg maar in je badkuip of in je tuin... ...kan je wat water over jezelf heen gooien om twaalf uur... ...s, s middags, want dan is natuurlijk altijd een nieuwjaarsduik. Ja. Dan kan je zeg maar met zo'n Unox uh, blikje met een wikkel eromheen... ...met wat water, je kan ook uit de sloot wat scheppen... ...dat gooi je over jezelf heen en denk je... ...ja, heb ik toch een soort nieuwjaarsduik gedaan. En uh, of je dat moet filmen, weet ik niet... ...maar dat wordt vast gefilmd door alleen mensen... ...en wordt dan weer op... Uh, op Facebook of zo, op Twitter of weet ik veel, geplaatst natuurlijk. Dus ik heb het berichtje, het is van Clickbait, is dat dus. Ja. Die heb ik dus gedeeld op onze Facebookpagina. Ga eens kijken, jongens. Word vriend, het is leuk. Ja. Het is ja. leuk, het is loof. Uiteindelijk schaakt, het, het scha van Unox, steunen ze de voedselbank met twee blikken ettersoep? Twee helen? Twee hele? Of per persoon of zo. Dat weet ik ook niet hoe ze dat Ze hebben dat natuurlijk heel veel mutsjes en... Uh, het, het moet verbrand worden, zeiden ze ook in, in deze clip. Dat ja. moet er niet gebeuren. Dat mensen zo maar stiekem gaan duiken. Nee, het <laughs> moet uh, ritueel verbrand worden. Gewoon. Maar goed, als alternatief hebben ze wel op het Badhuisplein een foto. En dat zijn duikers door duikers. Gezien, uh, nou, weet je wat, dat ze elkaar fotograferen op het strand, terwijl ze er een nieuwjaarsduik doen. En ook is er nog weer een foto te zien bij het HDMZ. Goed, nog meer. Nog meer? Nou, ik denk het wel genoeg. Oh, oh ja, het is wel genoeg. Ik heb het uh, hele overzicht binnen kwijtgeraakt. Yeah. Hoe ver we erin zitten. Ja, yeah, dames is meer. Ongelooflijk, maar hij is 78. Wie? Paul McCartney. Hij gaat gewoon door. Towards the light, I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be. Find my way. I know my left from right because we never close, I'm open day. Er zit er een heel melig filmpje bij. Van uh, Paul McCartney, 78 hè. Ja, sorry, waarvoor noem ik dat nou elke keer? Nou, ik ben echt vol bewonderd dat ik deze man gewoon elke keer weer toch nieuwe toontjes weet te vinden. Waardoor ik nou, dit had ik nog niet van hem gehoord, Paul McCartney. Over 20 jaar ben je ook zo oud, jongen. Nou, fijn, Jij deze opbeuring met de tekst. Dan zit ik dan hier weer alleen dingen voor te dragen. ik denk van, hé, hey, dat heb ik nog niet verteld. <laughs> ik vertel al twee keer hetzelfde, al jaren. Ja. Dus dat gaat niet lukken. Maar goed, dit is de nieuwe singer, die heet uh, Find My Way. En hij heeft zijn weg gevonden. Ja, zeker. Zeker. De man is, zeker. Uh, heeft heel veel op zijn pad is hij tegengekomen. En uh, nou, eigenlijk wordt regelmatig komen er weer oude beelden tevoorschijn. Dat lijkt me sowieso wel mach. Dat je af en toe uh, op internet dan weer beelden van jezelf tegenkomt. Uit de Beatles denk van, oh, Dat je ik van... Wat was dit toch wel weer? <laughs> nou, het idee ik, dat er zoveel foto's van jouzelf. Oh nee, dat ben ik niet. Dat is In mijn lookalike. Ja, dat is waar. Dat waren toen een lookalike. Ik ben zelf natuurlijk al jarenlang dood. Ik ben het ook vervangen. Dat was ik zelf vergeten. Dus ja. Zo is dit Het verhaal blijft. Dat ja, blijft het verhaal, het verhaal is dat blijft. Voor, uh, Boeiend. Is maar ja, precies. Op. Alleen voor verjaardag. is hij open. Maar goed, uh, het, het is een toepakleef. Het loopt alweer tegen negen uur. Straks na negen uur een stukje geschiedenis. Is er vandaag, uh, Wat voor datum hebben we vandaag weer? 19 december. Er waren weer interessante onderwerpen te lezen vandaag. Wij kijken nog even in de krant. En wat uh, kunnen we tot ons nemen? Nou, dat er, uh, dit vind ik wel leuk hè. Er staat een ongeschoren potloodventer in Heeselinde. Ik las het gisteren af. Ja. ja. Yes. En dan denk ik van, hè, ongeschoren? Nou ja, de politie heeft het gemeld via Burgernet. De man van ongeveer 30 jaar is rond half vijf gezien op de oude baan in het bosgebied. Dus let goed op. En dan vraag ik me af, ongeschoren, betreft het nou dat hij uh, baardgroei heeft... of dat hij zich beneden niet geschoren heeft? Nou, wat denk je zelf? Nou, ongeschoren potloodventer. Beneden? Ja. Ja? ja. Maar volgens de politie is de man blank of licht getint. Hij heeft een normaal bestuur. Hij draagt een spijkerbroek en een... Wacht, wat, wat, wat is, wat heeft een hij heeft nog normaal... een bruine hond bij zich. Ja, maar, ja, maar een normaal postuur. postuur. Ja, het, het, is dat het lichaam of is dat de potlood? Ja, dat denk nou, dat, dat weet ik niet Maar Nu ben ik even in de war, want het ging namelijk over geschoren. En wat is geschoren? Dat was dus, de, denk de potlood. En nu heeft de potlood heeft het een normaal postuur. Nee, nou, het is al een beetje Maar hij heeft ook een bruine hond bij zich... Betekent dat hij die bruin potlood heeft? Ja. Het is allemaal cryptisch. Ja, het is uh, cryptisch. Ik weet het van heel raar, dit allemaal. Maar hij is nog niet opgepakt. Weet ik uh, niet. En heeft hij echt zo'n grijze jas aan meer? Is dat of... Dat staat er uh, weer niet bij. Een normaal postuur, spijkerbroek en een vest. Nou, vesten zijn bij mannen meestal grijs. Ja. Die zijn nooit zo wild van kleur. Nee, dat moet je ook niet hebben. <laughs> Nou, je begrijpt het al, ongeschoren. Nou, ja, wel heel dat, netjes. Dat het ons wel. Ja, dat het dat ons zeker. Goed, uh, ik zit even te kijken wat we ermee zullen doen. Oh ja, 21 Pilots hebben namelijk ook een kerstplaat gemaakt. En die hoor je hier. Ze zijn altijd weer net even anders dan anders, hè? Christmas saves the year. Snow falls down from the gray sky Ashes fall in the sea Plans are thrown to the wayside Frozen days of the week But everybody wants to make it home this year Even if the world is crumbling down 'cause everybody's got somebody who's got their name on a shelf With cheap decor and flavored cheer, you rest assured that Christmas saves the year Christmas saves the year. 21 pilots, twee gasten, die echt alle kanten op springen qua muziekstijlen. Soms is het toch weer wat meer dance en soms is het wat hard en soms is het heel zweervol. En Christmas saves the year, het jaar wordt gered door Christmas. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, ik zeg maar één ding. Ongelooflijk, wat een plaats. Zeker, wat een plaats. Dat bedenk je toch ook niet. Nou ja, ja. ik, ik lees dit in de krant. Het gaat beginnen in juni. Het duurt nog wel even, maar dan gaat het monsterproces beginnen. Monsterproces MH17. 17 juli werd het niet nog neergehaald. Welk jaar was het ook alweer? Weet je dat nog? Ik zit wel, maar dat was, 2000, was het 2000... 2013 of zo. 2014. Ik weet het niet meer. 2017 dacht ik zelf. Maar dat komt door die 17. Nee, nee, nee. Nou goed. Uh, het wordt... In Den Haag wordt gehouden, ja. Uh, in een complex op Schiphol. En uh, aanloop uh, wordt naar de inhoudelijke behandeling. En er zijn meer inleidende zittingen gepland. De eerste volgende op 1 februari. En uiteindelijk wordt het op, uh, loopt het op naar 1 juni. En dan moet het meer inhoud krijgen. En wordt waarschijnlijk ook een schouw gedaan. En een reconstructie van wat er nou precies gebeurd is. En de schouw, weet je dat hele vliegtuig... staat uh, als puzzel in elkaar gezet natuurlijk in Geelse rijen. En uh, daar gaan ze dan kijken. Ik uh, ben benieuwd. Uh, of bepaalde soort platforms. Uh, je hebt natuurlijk onder andere dat... Uh, Weltsmerts, die natuurlijk ook een hele eigen theorie op haar na houden... Ja. hoe het uh, is gegaan met het uh, neerschieten van die MH17... of die binnenkort weer allerlei uh, berichten komen. Want die zeggen dat het natuurlijk een straaljager is geweest van... Uh, uh, van Wit-Rusland. Nee, noem je dat? Ja, van Wit-Rusland. Ja. Ja. En die, die batterij hebben stuk geschoten, die 1500 kilo... Een, uh, wat is het weer? een batterij die achter de cockpit zat en die is geëxplodeerd. En de, de, de stukjes zijn niet van buiten naar binnen gevlogen van die scutter die buckraket, maar van binnen naar buiten. Dat was die, die, die batterij die ontploft is. Oh, zie, ja, dat, ja. Is, dat is gebeurd. Nou, uh, leuke theorie allemaal weer. En ik wil het niet onder de complot uh, uh, schuiven, maar het zit wel een beetje tegen die kant om. Goed, jij komt met een begraafplaatsbericht. Ja, er is een. Uh... Uh, in, in Wacht even, daar hoort natuurlijk een heel leuk bericht. Wacht, dan moet ik even... Ja. ja. Zullen het gaat over dood? Ja, die jaar nadat, uh, dat de meneer begraven was op een uh, begraafplaats nabij Charleroi... Ja. hebben onbekend het graf van Bosco, 72, geschonden. Dus hij is maar 62 geworden, zeg. 72? Ja, het graf. Ja? Ja, maar het is... Uh, oh ja, ik zeg, het is 10 jaar geleden dat hij begraven is. Dus ja. Wij, dan was hij nu 82 geweest. Okay. Maar de daders zijn dus met een... Buiten vandoor gegaan, een kaaksbeen met gouden tanden. Oh! De zoon van de man. Het was huh? ook een man met zigeunerroet. Cy ja? Is nog altijd in shock. Hij toont op zijn smart smartphone de beelden van de grafsteen. die verschoven is en gebroken. Ja? Omringd door de aarde van het graf. dat tot dan toe door steen werd bedekt. Ik denk, wat is dat een macabre uh, beroep. om dan inderdaad de graaf te schenden voor die, voor die uh, gouden tanden, eventueel? Ja, dat uh, Moet je het maar weten dan? Ja? ja, maar ja goed. misschien hebben ze wel. Uh, uh, eh, tandartsen, uh, dat kan het ook, hè? De tandartsen gehackt worden. <laughs> dat is Kijk zo opgehaald. goud, dan zien ze welke het zijn en welke patiënten het niet meer zijn. Hoeveel heb jij doorgenomen? Ik heb 3000 van die patiënten doorgenomen. Ik heb nog steeds geen gouden tanden gevonden. Jezus. Wat een werk. Wat een werk. <laughs> en ik heb er hier eentje gevonden, die ligt wel op 4 meter diep. Nou, als je wat wil hebben, moet je wel ervoor werken, hè? Wat een doorzetters. Oh. Ja, en ook uh, van, nou, wacht nog maar even een jaartje, want anders ja? stinkt hij zo. Weet je. Ja, wacht nog even tot je helemaal. Uh, uh. Wat apart, drie meter zijn ze in de grond gegaan om uiteindelijk een gouden tand eruit te halen. Ja. Nou, ik ze vind zeggen, dat... ja, ze zeggen ook wel uh, dat ze denken wie, te weten wie er achter de graf is. Dat zit. moet de familie zijn. Want hij zegt ook, uh, ons kent ons in de wereld. Sinds juli vorig jaar krijgt onze familie geregeld bedreigingen van allerlei aard. Aha. Onder de, onder de vorm van veelzeggende foto's, ingesproken boodschappen, videomontages... waarin met stevens over mijn vader heeft... Uh, zij denken dus vrij zeker, zeker dat, uh, dat, dat dit uh, zo is. Dat, dat die mensen dit klinkt als een uh, Syrisch gezinbericht. Uh, ja. Dat, uh, weet je wel, het Syrisch gezin wat, waar toch een heel andere verhaal over de ronde doen. En, uh, ja, de, de politie die bevestigt het verhaal ook van Bosco's zoon. Ze sluiten niet uit dat een georganiseerde bende uit is op de juwelen van de overledenen. En dat alles in staat is om die te bemachtigen. En er zou ook een familiefeter zijn tussen twee sigeuner Oké, okay, nou, ja, ja, ja man. Ik heb even de vraag. Um, welke plaat wil je horen? Wil je deze plaat horen? Het is best lekker, dat plaat natuurlijk, hè. Of wil je deze plaat horen? Dat, dat kan ook namelijk. Dat is... Die klinkt relaxer. Deze klinkt relaxer? Ik die... moet ook eerlijk... Wat zeg je? Ik moet nog wel vertellen dat ik heb dus meegaan met de top 2000. En er zijn toch heel veel plaatsen van mij er niet in gekomen die ik wel goed vind. Waaronder Jamiro Kwai, die, die plaat die ik dus leuk vond. Die is maar, er niet nee de, de vraag was gewoon even heel simpel. Wil je deze plaat? Nee, ja, de tweede. Of wil je deze plaat? Ja, die is lekker. Maar voor mij zijn ze hetzelfde of niet? Ja, ze zijn hetzelfde. Ze, ze zijn hetzelfde, hetzelfde. Alleen iets andere montage van de muziek. Ja, nou, toen dacht ik bij mezelf... Um, als je ze nou door elkaar mixt, wat krijg je dan? Krijg je dit? Muffin. Het is namelijk gewoon een nieuw bandje. Die heet Why Not We. En die hebben gewoon een oud plaatje van de Smashing Pumpkins. Ja. Hebben ze gepakt en hebben ze gewoon overheen zitten zingen. Oké. Okay. En daar hebben ze dus een plaat van gemaakt. Ik vond het heel bijzonder. En, uh, en is de rest van de plaat ook helemaal hetzelfde? Ze hebben helemaal. helemaal hetzelfde. Hebben ze wel rechten betaald? Dat moet haast wel. Dit is zich zo duidelijk. Dat is zomaar. Nou, we draaien toch even om te laten horen waar het nou precies over gaat. Dit is dus Why Not We and slow down So simple with a follow See ya, I wanna see ya, uh, I wish you were Just say to. Ik ben benieuwd of Billy Corgan van de Smashing Pumpkins eerst gebeld is. Want hier, hier moet toch iets mee gedaan zijn natuurlijk, hè? Why not we? Nieuw bandje. Nou ja. Jonge gasten met allemaal strakke buiken. Oh, wat zien ze er lekker strak uit gewoon. Ja. Bij, uh, bij zo'n villa, zo'n vakantievilla springen ze om zijn beurt in, de, in het zwembad. Met mooie vrouwen aan de zijkant. Terwijl eigenlijk als je het videoclipje kijkt van de Smashing Pumpkins... is het opgeschoten jeugd wat in de supermarkt de boel overhoop trekt... Die laten iets andere levensstijl zijn. En uh, ja, dat klinkt natuurlijk iets, ooit, iets opstandiger. Natuurlijk, de Smashing Pumpkins. En uh, dat was natuurlijk uit uh, de jaren negentig. Uh, het begint dit. Dat is echt allemaal precies hetzelfde toont toontje ook gewoon erin. Ik denk, ongelooflijk dat ze het gewoon letterlijk hebben gekopieerd. Ja. Bij gebrek aan creativiteit, dames en heren. Dat zou je niet verwachten van de jeugd van tegenwoordig. Maar goed, maakt niet uit. Goed, vandaag in de Telegraaf. Ja, wel, ze worden gelanceerd. Ik heb het over jo Joost Eersmond en Annabel Nanninga. Ze zijn natuurlijk ook uit de uh, vorm van democratie zijn ze gestapt. Want ze hebben er geen zin meer in. Ze zijn afspitsers. En uh, ze zeggen, we zijn eigenlijk niet een, een kopie. Alhoewel, misschien zijn we wel een kopie. Misschien zijn we een light versie van, uh, demo voor de lijst voor democratie. Want je uh, komt tot theorieën in die dubioze types... die, we, die uh, Baudet natuurlijk altijd aanhing... en waar hij ook uh, allerlei lezingen voor deed. Die knippen we eraf. En wij zijn gewoon het partij JA21. JA21. Ja 21. Ja. Ja, 21. ja, zeg je dat? Ja. ja. Wij zeggen ja tegen 21. We dus zeggen je denken? ja hoor. Zeg nee, dat, ja, Nee, dat heeft te maken met... Joost en Annabel. Oh, kijk, we vonden hem wel leuk bedacht. Joost, ja, en Annabel. Die we nou, Joan, Joan kunnen noemen. Joan. J O A N. De eerste twee letters van beide namen. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat was ook nog. Nou goed, zij hebben ja gezegd 21, lekker positief geluid. En uh, zij willen het re rechtse geluid uh, een beetje laten horen, omdat namelijk de VVD, ja, er is helemaal geen geluid meer aan die is natuurlijk helemaal links, allemaal naar links gegaan dus Wil iedereen redden. elk bedrijf. Dus zij zeggen van, nou, en wij willen nog steeds ook een beetje vuist maken tegen al die mensen die naar komen naar Nederland. Er moet ook iets tegen gedaan worden. Dus uh, en ze stoppen miljarden in uh, de grabbelton van het klimaat om 0,000000000... of ben ik nu te ver? Ah, twee nullen eraf, nee minder. Uh, twee uh, procent kunnen ze dan uh, in uh, de klimaat uh, veranderen. Hij zegt dat is kost miljarden. Dat moet anders kunnen, zegt hij. Nou goed, Joost Eersman en. Uh, uh, en verder hebben ze gisteren bij Bo zaten ze. Met, met twee? Nee, daar niet met twee, alleen Joost zat daar. Zaten ze nog even te bakkeleien over de muziekkeuze die ze hadden op dat feest bij Baudet. Dat, is daar echt, dat was de druppel: dat er niet muziek werd gedraaid wat Baudet kon waarderen. En toen, dat was toen echt helemaal afgelopen in één keer ook. Goed, ik zie dat jij nog andere dingen zit te Ja, ik ben in shock. want uh, <gurgh> Iedereen is natuurlijk, omdat alle winkels natuurlijk gesloten zijn... voor ja? kerstcadeautjes aan het bestellen. En die moeten natuurlijk pakketjes hebben. Ja. Maar nu gaat supermarketen Albert Heijn... die heeft de afgelopen week 60 van de in totaal 900 ophaalpunten gewoon gesloten. Ja. ja hoe krijg je je pakje dan? Ja, precies. Wordt 1500 al... uh, punten worden gesloten in Nederland. 1500 in heel Nederland. Ja, ja, toch? Ja, Algemeen heeft er dus 900, dus dan, waar, waar staat die rest dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Of verschillende, ja, sommige winkeltjes hebben gewoon, blijf alleen maar open voor alleen die pakketjes. We krijgen 21 cent voor het pakketje, heb ik al eens gehoord. 21 cent krijgen ze om het pakketje te pakken en vriendelijk te zijn in de hoop dat ze in die paar seconden misschien nog denk ik... oh, ik kan ook wel een nutse bijpakken. Of een snikker. Of een mars. Ja, of, daar nou verdienen ja, ze dan op. Da, nou, ik denk wel dat als jij bij Albert Heijn je ophaalpunt hebt, dat je dan zegt van... dat je dan combineert van nou, dan haal ik daar wel boodschappen. Ja, dat, dat is dat, in, dat, in plaats van de, naar de goedkopere andere supermarkt. Ja, eh, pas geleden ook een collega van mij... die was zorgens uh, niet helemaal scherp... en er stond iemand aan te bellen. En op een gegeven moment hoorde naar iemand... En toen het, oh, ik trek mijn kleren aan. Hup, tot op pub naar beneden. En toen waren ze al weg. Ja, er zou iets gebracht worden om 7 uur tussen zeven wacht. Zij was niet daar te plekken En toen rees ze verder. Toen had ze gebeld, kom maar even terug om het te brengen. Nee, wij komen niet terug. Ik heb een heel strak schema. Ik moet flessen in. Ik moet in de plas flessen. Ik heb broodjes klaargemaakt voor de rest van de week. Ik kan gewoon die bus helemaal niet omdraaien om naar je toe te komen. Ja, Gek. Ja. Je zit er gewoon helemaal geen ruimte in. Dus ik bedoel, met deze sluiting van, wordt het misschien nog wel lastiger. Dat denk ik het ook wel, ja. Maar misschien is het wel om de commissie een beetje af te zwakken. Al die koopziekten, zieke mensen. Kom op nou. Zet je stand eens op iets anders. Maar de weer... PostNL schijnt wel nu extra te betalen voor het openhouden van hun Kijk, pakketpunten. Dus dat zei... is wel weer mooi, want de mens moet wel kunnen kopen, want ja. dat is de economie. Daar zijn we voor gemaakt. Ja, we zijn er voor gemaakt. <laughs> nou, we draaien nog een plaatje voor, negen uur. En dan na 9 uur zijn we terug met meer geinige muziek en geschiedenis natuurlijk hier. De Barney, Carrie Zinnemann. Leuk plaatje hier.